Or for Het is tien uur en tien uur zal alles beginnen. Dan is het tijd, zeg je tegen elkaar. Tijd om samen hier met elkaar een dienst te hebben. En dan denk je bij jezelf, wat is in vredesnaam een dienst? Vroeger gingen heel veel Urka meisjes een dienstje doen. Ergens aan de wal, dat betekende hard werken. Sommige jongens, als ze groter worden. Moeten onder dienst. Dan moeten ze in de houding staan. Present kapitein. Dat is hard oefenen. Maar een dienst in de kerk. Ah, jullie weten dat natuurlijk heel goed. Dat is heel wat anders. Dat is samen luisteren. Samen zingen. Van de dienst die de Heer Jezus. Die de Goede Herder. Voor ons heeft gedaan. En wij hoeven alleen maar dank u wel te zeggen. En uh, dank u wel te doen. Maar daar gaat het in de loop van de dienst over. Jaap, blij dat je er bent. Kerkenraadsleden, ook blij dat jullie er zijn. Want soms voel je als dominee je best even wat gespannen met zoveel mensen om je heen. Maar jullie zijn er ook. En er zijn vaders en moeders en, even kijken, zijn er ook opa's en oma's aanwezig? Ja, er wordt al gezwaaid, dus we zijn er allemaal. En de opa's en oma's of de zieke mensen die thuis meeluisteren naar de kerkradio, die horen er natuurlijk ook helemaal bij. Misschien is het wel uh, iemand uit jouw familie. Die meeluistert. Nou, dan kunnen ze jullie horen zingen. Zingen dat de Heere Jezus, die ons hier samenroept van kleine kinderen houdt. Van grote kinderen houdt. Ja, en om nou ook alle vaders en moeders en opa's en oma's en nichtjes en neefjes en tantes. En de burgemeester en de koningin. En uh, minister van der Hoeven en... Al die mensen die zich met Urk bemoeien, dat hoop je, dat bid je, maar je zingt alle mensen. We zingen het dus drie keer, kleine kinderen, grote kinderen en alle mensen. Jaap, daar gaat hij. Heren, zo komen we bij elkaar op deze heel bijzondere dag. Een goede vrijdag? Of was het een verschrikkelijke vrijdag? Was het het einde van alles? Of het begin voor ons? Wilt u ons dat zelf vertellen? Want wij zeggen tegen u, onze hulp en al onze verwachting is in uw naam, heren, heren. Want u die de hemel en de aarde gemaakt heeft, blijft ook altijd trouw. U laat ons nooit vallen. Amen. En de Heere zegt, genade is er voor jou, voor jullie, voor u, van God de Vader. In Christus Jezus, de Goede Heer door de Heilige Geest. Amen. Eigenlijk heel bijzonder hè, dat de Heere God dat tegen jou en tegen jullie zegt. Net zo bijzonder als dat je Goede Vrijdag viert. Want eigenlijk is het dat. Grote mensen zeggen vaak, we gedenken de Goede Vrijdag. Moeilijk woord. En denken doen we. We denken eraan dat Jezus de goede herder is. Daar zingen we ook van. Nou denk je misschien, waarom is die nu naar boven gegaan? Dat komt omdat ik jullie boven ook graag even goed wil zien. Ja, ik zie je wel. Er zit er hier en daar één achter een pilaar. Dat is lastig, want ik kan niet door pilaren kijken. Maar nou, fijn dat jullie er ook zijn. Ik ga straks ook wel weer even naar beneden. Want ik denk dat ik straks wat vragen stel aan deze en gene. En... Misschien dat er nu een paar een beetje zenuwachtig worden. Want bij de laatste kinderdienst in de ark had ik gezegd, ik ga niet alleen vragen stellen aan kinderen. Maar ook aan... Nou, dan zullen we eerst onze handen maar vouwen en samen gaan bidden. Handen samen ogen dicht. Want zo word je stil voor de Heere God, Heere. Want bent u ontzettend goed. Wat bent u? Machtig. U zegt, ik wil voor jullie de goede Herder zijn. Ik wil je leiden. Ik houd van je. Heere, dan willen we vandaag samen zingen. Samen Denken, samen danken voor alles wat u hebt gedaan want u hebt op die spannende dag die heel bijzondere dag alle dingen die krom waren rechtgezet en u geeft ons even te laten zien wat het betekent om mens te zijn kind te zijn kind van God te worden Heer Jezus wilt u ons daarbij helpen en ons leiden en ons leren luisteren Vader in de hemel wilt u ons die liefde geven waardoor we echt weten en echt ook durven zeggen ik houd van u Heilige Geest want Heer God u zorgt niet alleen voor ons als een vader wil zorgen u wilt niet alleen voor ons uitgaan zoals een oudste broer voor je uitgaat. U wilt ons ook geloof geven. En kracht geven. En u wilt ons alles geven waardoor we leren luisteren. Heilige geest, want zo noemen we u. Wilt u zo heel dicht bij ons zijn, maar niet alleen hier in de kerk. Ook thuis bij mensen die meeluisteren. U weet dat dat soms is omdat ze ziek zijn of... Al echt heel oud. Heren, u bindt ons samen. Ook wie onderweg meeluistert. Omdat hij ver weg is. Heren, bind ons samen. Geef ons een goed uurtje. En leer ons luisteren. Om Jezus wil. Amen. Het was, jongens... Kort voor Paasvest. Johannes, een van de leerlingen van de discipelen, herinnert het zich nog. En hij schrijft, Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar zijn Vader. Maar hij had de mensen lief die hem in de wereld toebehoorden. En zijn liefde voor hem zou tot het einde gaan. Jezus heeft ons lief tot het einde. En wij zingen, God, ik heb u lief. Dat is het fijn, hè, als je terugdenkt aan iets. En als je weet dat, dat je vader, je moeder, je oom, je oma, dat ze veel van je hielden. Soms kun je er ook een tranen van in je ogen krijgen. Omdat iemand van wie je veel hield er niet meer is. En zo kreeg ook Johannes tranen in de ogen. Want hij herinnerde zich niet alleen dat de Heere Jezus zijn mensen lief had. Hij herinnerde zich ook heel iets anders. Hoe dat die mensen, die mensen die eerst allemaal juichten, hoe ze riepen, weg met hem, weg met hem, kruisig hem. En Pilatus, die vroeg, moet ik dan uw koning kruisigen? Maar de priesters. Die zeiden. Wij hebben geen koning. Wij hebben alleen de keizer. En hij gaf Jezus aan het volk. Om gekruisigd te worden. Nou daar word je eigenlijk heel stil van. De Heere Jezus wordt gekruisigd. Dat is toch het einde. Want weet je wat het betekent als iemand aan een kruis gehangen wordt? Nou, je moet er maar niet over nadenken. Stel je voor hier de preekstoel en dat je er aangehangen werd. Dan krijg je toch Spaans benauwd. Dan krijg je het onzagelijk benauwd. Nou, ik denk dat ik het nog geen minuut vol had gehouden. Jij wel? De Heer Jezus wil dat allemaal voor ons doen. Wat er precies gebeurde. Ik dacht bij mezelf, laten we eens kijken, stapje voor stapje. En Jaap, onze organist, gaat na elk stapje iets voor ons spelen. Als je het herkent, als je weet wat het is, het staat niet in de orde van dienst, mag je rustig meezingen. Herken je het niet? Dan luister je. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Nou, je kijkt dan echt op je horloge en zo leven wij jullie ook vast want je hebt het heel druk vaak je moet eten op tijd en slapen en naar school en zwemles en elke keer hoor je het hoe laat is het en in de grote mensenwereld is het nog erger zaken doen huis schoonmaken. Vrienden bezoeken, alles moet op tijd. En dan, dan ga je je afvragen, hoe zit dat? Wat is er nu precies met Jezus gebeurd? Wat gebeurde er toen de Heere Jezus jou lief had? Niet alleen de mensen van toen, jou, u, ons liefhad. Wat gebeurde er nu precies? En daarom kijken we samen op de klok van het evangelie, gisteravond. Gisteravond, donderdagavond, zes uur. Lucas vertelt het ons. Nee, hij was er niet bij. Maar hij hoorde het verhaal. Samen aan tafel. Samen eten, zes uur. Misschien zat jij toen ook aan tafel. Misschien zaten jullie ook te eten. En Jezus zei tegen zijn discipelen, wat verlang ik ernaar om samen met jullie te eten. Het is de laatste keer. Wat zou jij denken als iemand dat zei die bij jou aan tafel zit, dit is de laatste keer. Dan schrik je. Nou de discipelen schrokken ook. Want ze snapten niet wat de Heer Jezus eigenlijk kwam doen. Ze vonden het mooi dat die mensen beter maakten. Misschien was je in de kerk toen we het hadden over het dochtertje van Jairus. Dat vonden ze fantastisch. Maar er moest meer gebeuren. Want onze wereld, met al zijn ziekte, met alle nare dingen, moet nieuw... Worden. En de Heer Jezus wist dat als je iets nieuw wil maken, dat je daarvoor betalen moet. Betalen met zijn leven. Jezus weet het. De discipelen snappen het niet. Maar samen aan de tafel leren ze het. En de Heer Jezus zegt het, kijk. Zie je mijn lichaam, dat moet gebroken worden. En mijn bloed, mijn bloed is het geneesmiddel. Mijn bloed is de munt waarmee het kwaad wordt gezuiverd. Ik ga alles schoonmaken. Jezus doet het voor ons. Is kracht, kracht het Snappen? Doe je dat niet? Hoe kan dat nou? De discipelen piekeren misschien wel, en ze hebben niet eens in de gaten dat er één tussenuit wie? Wie van de discipelen kneep er tussenuit? Judas. Judas. Judas ging weg. Hij zag het niet meer zitten. Hij dacht, alles gaat hier mis. Wat wilde Judas? Judas wilde de macht hebben, wilde regeren, wilde een echte kerel zijn. En Jezus had gezegd. Ik geef mijn leven. En als je je leven geeft, is dat toch het einde? Judas ging weg. En het werd negen uur. Gisteravond. Negen uur. In de tuin. Een mooie tuin. Een oude tuin. Hoe heet die tuin? Ja, dat is te ver voor die microfoon. Zeg het maar. Gethsemane, In Gethsemane. En weet je wat ik daar zie? Daar zie ik de Heer Jezus. Hij ligt op zijn knieën. En hij bidt. Vader, zegt hij. Vader. Als het even kan. Alsjeblieft. Als het even kan, hoeft het niet. Maar hij wist het toch. Hij wist toch dat het de enige kans voor heel de wereld was. Als hij niet zou sterven, moesten alle mensen de dood ontmoeten en ondergaan. Als hij niet zou sterven, waren wij er niet geweest. Hadden we hier niet in de kerk gezeten? Had je niet kunnen zingen? Mijn Jezus, ik hou van u. Of, Heer, ik kom tot u. Want er was er niets geweest. Het moest gebeuren. En gelukkig, gelukkig hoor ik het hem zeggen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De tijd gaat snel. Het is middernacht. En dan gebeurt het. Ze komen. Soldaten. Je hoort het kletteren van de zwaarden. Je hoort het rinkelen van de speren. De discipelen zijn schrikken. Wie wakker was rent weg. En de rest kruipt onder de struiken en achter de bomen. De soldaten. Het plan is getrokken. Judas heeft succes. En Jezus wordt gevangen genomen. Stel je voor. Je bent aan het spelen. Je speelt soldaatje. Ja. Onze kinderen spelen soldaatje met bommen en granaten. Ik hoop niet met echte. Met zwaarden en speren en stokken. Hopelijk zonder punt. Maar dit is geen spelletje. Dit is menes. Dit is echt. Het kwaad maakt zich sterk. Maar Jezus, die twijfelt niet meer. Zijn vader heeft een engel gestuurd. En hij staat op en zegt, mij moet je hebben. Ik ga betalen. Voor alle zonden van deze wereld. Mij moet je hebben. En de goede herder laat zijn kudde niet in de steek. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Kant, dan ook de andere kant. Nou had je er niet op gerekend meer. Wat had jij gedaan? Wat hadden jullie gedaan als je erbij geweest was? Daar komen ze. Ze nemen hem gevangen, ze willen hem gevangen nemen. Wat hadden jullie gedaan? Uh, ik had... Uh... Ik nou staan kijken. Wat zou jij gedaan hebben? Ik zou ze dus gevangen genomen hebben. Je zou ze teruggepakt hebben. Ja. Ja. Ik heb het me zo vaak afgevraagd. En dan moeten jullie dat ook eens doen. Wat zou je gedaan hebben. als je erbij was geweest? Stap je achteruit? Voorzichtig al die scherpe dingen. Je moeder zegt vast tegen jou als je naar een mes wijst. Pas op, snij je niet. Wat zou ik gedaan hebben? Ik weet het niet. Petrus houdt een afstand. Nee. Petrus doet wat jij deed. Die pakt het terug. Johannes houdt een afstand. Johannes Marcus knijpt er tussenuit. Hij schudt zelfs zijn mantel af om harder te kunnen lopen. Wat zou jij gedaan hebben? Stel je voor dat het Peterus gelukt was. Dan was het heel anders gegaan. Dan was er om drie uur s'nachts misschien geen binnenplaats geweest. Waarop soldaten spotten en de Heer Jezus in elkaar geslagen werd. Striemen op zijn rug, wonden op zijn hoofd. Maar. waren wij er dan nog geweest? Had de Heere God dan niet gezegd: jammer, het is niet gelukt. De mensen willen het weer zelf doen. Dan was alles misgegaan. Want Jezus was er niet. Om zichzelf te redden. Jezus was niet gekomen. Om het koninkrijk van God met geweld te vestigen. De Heer Jezus, de goede herder, geeft zijn leven. En hij zegt tegen de hoge priester. Ik ben de zoon van God. Ik ben het. En wat er ook gebeurt, hij houdt het vol. Jij hoeft niet op een afstandje te blijven. Jij hoeft je niet doorheen te knokken. Je hoeft alleen maar te zeggen, heren, leer mij u volgen, ook als het moeilijk wordt, want moeilijk werd het. Het klokje tikt door. Dat zeg je op school. Dat zeg je thuis. Dat is in de kerk zo. En nu zie ik jullie gelukkig daarboven ook weer wat dichterbij. Jezus wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Pilatus durft het niet aan. Herodes ziet het iets zitten. En iedereen... Iedereen zegt tegen elkaar, wat moeten we nu? Het is even alsof de mensen niet meer durven. Maar het gaat door. Een moordenaar wordt vrijgelaten. En Jezus wordt gegezeld. Je moet er niet aan denken. Mijn zoon toen nog die zei toen we dat in Friesland vertelden in de kerk en ik hem de microfoon onder de neus duwde ik zou ze in elkaar geslagen hebben ze moeten van Jezus afblijven en ik dacht bij mezelf gelukkig was jij er niet bij maar wat zou ik gedaan hebben ik vind geen schuld in hem, zegt Pilatus. Hij is onschuldig. Ja, dat wist ik. Hij is mijn goede herder. Hij is mijn heren. Hij is onschuldig. En toch, toch buigt hij zijn hoofd. Hij roept de engelen er niet bij, terwijl ze staan te dringen bij de hemelpoort om alle dingen recht te zetten. Maar dan zouden wij verloren zijn. De Heere Jezus gaat verder. En het wordt erger en erger. Totdat we komen op Golgotha. Weet je wat eng is? Wat ze nu met de Heere Jezus gaan doen. Negen uur in de ochtend. Vanmorgen denk ik, ik pak de fiets. Ik ga naar het kerkje. Om samen met de kinderen en de ouders te denken over wat er met Jezus gebeurde. Zak een jas aan doen. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Het is zulk mooi weer. En het eens alsof het een klap was, toen zag ik het. Weet je wat ze met Jezus deden? Ze trokken hem zijn kleren van het lijf. En de pijn van het dragen van het kruis werd erger en erger. En het kruis werd recht opgezet. En zijn kleren ook het laatste stukje wordt verdeeld zijn mooie jas zijn onderkleed weet je wat, wat iemand me vertelde die had een keer gedroomd dat hij in de kerk kwam ik zeg dat is mooi ik ben altijd blij als je in de kerk komt nee hoor schudden ze nou zou u niet blij geweest zijn want ik droomde dat ik in de kerk stond en ik had geen kleren aan. in Adams kostuum Eva kostuum Nou heel je toch moet je niet aan denken maar weet je negen uur op die verschrikkelijke vrijdag hing Jezus in Adams kostuum ze hebben hem alles afgepakt lens geslagen vastgespijkerd en Adam zondigde Jezus troeg de straf Adam verborg zich Jezus zei hier ben ik Adam kreeg kleren van God. Jezus werd uitgekleed. Waarom? Om alles nieuw te maken. De geschiedenis wordt teruggedraaid. De zonde, het verdriet, de ziekte, het slaat allemaal als één grote bliksemstraal op hem. Toen Adam zondigde en het kwaad in de wereld kwam, klonk er een stem. Adam, waar ben je? Toen Abraham zijn zoon moest offeren, klonk er een stem uit de hemel. Stop daarmee. En nu, nu wordt het stil. God zwijgt. Mensen spotten en Jezus rekent af tot de laatste cent. En ze staan eromheen. Ook zij worden stil. Ook de vogels vallen stil. De speren worden neergelegd. Want het wordt stikke donker. Twaalf uur zo laat is het nog niet. De tijd gaat snel. Maar zo snel niet. Stil wordt het. Aarde donker. Het is alsof de God zegt, dit mag niemand zien. Wat hier gebeurt, is te erg. De engel van de dood gaat als een beest tekeer. Het lammetje, het offerlam, wordt geslacht. Het bloed dript op de grond. En? Ja? Want het is onze schuld. En? Nee. Want wat de Heer Jezus doet, doet Hij vrijwillig. Hij doet het omdat Hij van jou houdt en van mij houdt en van ons houdt. En God zegt, Hij laat het toe omdat Vader in de Hemel ook houdt van jullie. En dan? Dan weet Jezus het. Opeens, nu is het genoeg. Alles is betaald. En hij roept het, het is volbracht. En dan, aan het eind van die middag, legt hij zijn handen in die van God. Zijn geest schuilt bij God. En wij, wij mogen verder gaan. Het was het einde niet, het is een nieuw begin. Jij mag leven, omdat Jezus leed. Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God, als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Maar dat kunnen we beter samen zingen. Dan wordt het stil. De Heer Jezus wordt begraven. Zij leggen hem in een graf. En in de stilte van de zaterdag, wanneer de mensen eigenlijk vergeten om te vragen hoe laat het is, tikt het klokje van Gods genade door. Tik, tak, tik, tak. En het begint opnieuw. De dood werkt omgekeerd. Hoe? Dat hoeven we niet te snappen. Maar je mag het elkaar elke keer weer vertellen. De dood is het einde niet. Er komt een nieuw begin. Al snap je het niet. Al, al voel je je net als Maria. En huil je om... Ja, waar huil je eigenlijk om? Het verdriet is groot. Misschien is jouw verdriet wel heel stil. Maar Maria die kreeg een geweldig cadeau. Zij hoorde de engel zeggen. Wat wij met paas zondag tegen elkaar zeggen. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan. En als we dat tegen elkaar met Maria meezeggen. Dan weten we het. Goede vrijdag is niet het einde. Het is een begin, ook voor jou. Ook dit keer weer. Kom, zing dus mee. Hij leeft en daarom mogen wij danken en bidden. Stil voor God, handen gevouwen, ogen toe. Dank u, heren. U leeft. Wat wij denken dat een einde is, wordt een nieuw begin. De verschrikkelijke vrijdag met bloed en wonden. En tranen wordt een goede vrijdag. Een heerlijke vrijdag. Omdat u alles betaalde. Omdat u ook voor ons het nieuw begin maakt. Heren, u kent ons. De allerkleinste, de jongeren, de ouderen, de mensen thuis. Geef ons samen werkelijk te vieren dat u ook voor ons betaalde... En leer het ons uitzeggen, uitzingen. Hij is opgestaan. U bent opgestaan. U leeft. Amen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, jullie hebben fantastisch je best gedaan. Ik heb een beetje mee zitten kijken. Een heleboel kenden de liederen. Ik denk dat we een volgende keer het met een beamer gaan doen, zodat we ook al die teksten op de muur kunnen laten zien, zodat iedereen kan meezingen, ook een dominee die niet alle versjes kent, ik heb gespiekt. Jullie mogen ook nog, als je het bij je hebt, geld geven voor de collecte. Wij gaan ondertussen luisteren naar het orgel, onze uh, dingen bij elkaar pakken, en dan nog samen zingen uit Psalm 100. Niet alleen de collecte werd gevuld, ik kreeg ook meteen al een kleurplaat. En je weet het, er werd een, hij was niet zo moeilijk, want dan kunnen ook de kleintjes hem helemaal maken. Er werd een steen gerold. Ze dachten, dit is het einde. En wij weten het beter. Wij weten, dit is een nieuw begin. Um... Als u nou gaan staan boven, dan kun je me ook zien. Hoop ik. Nee, ik zal toch de preekstel erop moeten. En mogen beneden ook we gaan samen zingen. Want goede tieren is de Heer. de Heer, zijn goed en het Altijd, ook nu. Ook op de stille zaterdag. En zeker ook op het feest van Pasen. Dan mag je gaan met Gods zegen. De zegen van de Heere God voor u en voor jullie. Een zegen voor hier in de kerk. Voor onderweg en voor thuis. Een zegen voor jezelf en voor iedereen die je tegenkomt. De genade van onze Heere Jezus Christus. Gods paaslam voor ons de liefde van God de Vader die zijn eigen zoon gegeven heeft en de kracht, leiding en licht van de heilige geest die het einde maakt tot een begin is er voor jullie voor u ja voor ons allemaal amen